9 uur. Dit is Radio 1. Met Kilene Plag en Jurgen van den Berg. Goedemorgen allemaal. Straatnieuws in Utrecht gaat toch aangifte doen tegen een Oud-P van de aanraadslid. En een gesprek met onze man in Afghanistan. Ambassadeur Han Peters is eventjes terug in Nederland. Nu het NOS-journaal Jan van de Putten. In Den Haag heeft de politie de harde kern van een groep jongeren opgepakt. De groep van 70, voornamelijk allochtone jongeren, veroorzaakt al ruim een jaar overlast. vooral in de Haagse wijk Zuidwest. Verslaggever Roel Pauw. Ze breken in, ze bedreigen mensen, ze plegen geweld. Nou, elf van die, uh, die uh, ettertjes, noem ik ze maar, die zijn uh, uitgekozen om opgepakt te worden. Uh, omdat ze een uh, prominentere rol spelen in uh, dat netwerk van uh, beginnende criminelen. En uh, vanochtend zijn die uh, dus uh, uh, gearresteerd, van hun bed gelicht. De jongeren zijn tussen de 17 en 21 jaar. Bij de politieactie in Den Haag waren 200 agenten betrokken. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn betogers naar overheidsgebouwen getrokken. Ze willen elk gebouw sluiten, zodat geen ambtenaar vandaag aan het werk kan. Het is de tweede dag op rij dat in Bangkok massaal wordt geprotesteerd tegen de regering van premier China Watra. De betogers eisen haar aftreden. Er zijn vooral nog minder mensen op de been dan gisteren. Veel mensen zijn weer aan het werk gegaan, maar komen mogelijk vanavond, na het werk, opnieuw protesteren. Een partij afgekeurd Frans Paardenvlees is toch terechtgekomen op de Nederlandse markt. Dat zei staatssecretaris Dijksma van de Economische Zaken aan de Tweede Kamer. De 11.000 kilo vlees belanden via fraude met paardenpaspoorten bij vijf Nederlandse bedrijven. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit wordt geprobeerd producten nog uit de schappen te halen. Volgens de Franse autoriteiten en de Voedsel- en Warenautoriteit zijn de risico's voor de volksgezondheid vrijwel nihil. Ondanks het lichte herstel van de economie zijn er opnieuw minder vakanties geboekt. Afgelopen jaar was de grootste daling sinds de jaren tachtig en dit jaar zet die daling door. Blijkt uit cijfers van het Nederlands Bureau voor Toerisme. Tijdens de vakanties, zowel in binnen als buitenland, geven mensen ook minder uit. Klanten letten bij boekingen vooral op acties en aanbiedingen, zegt het Nederlands Bureau voor Toerisme.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 In Nederland is vorig jaar 32 miljoen euro opgehaald met crowdfunding. Dat is via internet geld inzamelen bij een grote groep kleine investeerders. 32 miljoen is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2012. Volgens adviesbureau Douw Koren is crowdfunding vooral toegenomen bij commerciële ondernemingen. Bij goede doelen en creatieve projecten was de stijging minder sterk. Een Amerikaanse journalist mag Rusland niet meer in. Het is voor het eerst sinds de Koude Oorlog... dat een journalist uit de VS wordt geweigerd. De man was naar Oekraïne gereisd om zijn visum te verlengen... maar daar kreeg hij geen toestemming voor. Volgens de journalist werd bij de afwijzing een formulering gebruikt... die erop wijst dat hij wordt verdacht van spionage. En het weer. Van het westen uit lichte regen. In het Noordoosten en oosten eerst nog zon en het wordt ongeveer 6 graden. Morgen bewolkt en regen en een graad of 5. even Verkeersinformatie, Helene de Geest... Er zijn vanochtend op veel plaatsen ongelukken gebeurd... die nog steeds veel vertraging opleveren, vooral bij Amsterdam. Er staat daar nog steeds een lange file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Blarikum en Muidenberg nog 9 kilometer. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam voor knooppunt Holendrecht... drie kilometer door een ongeluk. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Waarschijnlijk is de weg pas over een uur weer vrij... Op de A6 van Lelystad naar Muiden tussen Almere Stad en de Hollandse Brug nog 8 kilometer. En op de A7 van Horen naar Zaandam tussen Purmerend Noord en Knopend Zaandam 10 kilometer. Bij Rotterdam op de A16 van Rotterdam naar Breda... gebeurde een ongeluk op de parallelbaan ter hoogte van Knopend Ridderkerk. Daar is een rijstrook dicht, de file is 3 kilometer. Tot slot een file ook veroorzaakt door een ongeluk op de A35 van Almelo naar Enschede... bij Bordenwest 3 kilometer.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 Goedemorgen, het wordt een druk ochtendje. We gaan van Amsterdam-Oud-Zuid en slot Loevestein tot aan Afghanistan. Verslaggever Martijn Grimmiers neemt het ervan deze ochtend. Hij is op de vakantiebeurs bij de directeur van het Duitse verkeersbureau. En zij gaat ervoor zorgen dat wij volgend jaar massaal gaan afreizen naar Duitsland op vakantie. Nu eerst naar Utrecht. Want het bestuur van de Stichting Straat Niels heeft besloten... alsnog aangifte te doen tegen het Utrechtse oudsraadlid Bert van der Roest van de PvdA. Boosnets is voorzitter van de Stichting Straat Niels. Goedemorgen. Goedemorgen. Vanwaar deze beslissing? Um, zoals je misschien kan herinneren, hebben wij... Uh bij het ontdekken van de diefstal een uh, onafhankelijk uh, onderzoek geantomeerd. De uitkomsten zijn eind dit jaar, uh, vorig jaar, bekend geworden. En uh, we hebben de heer Van der Roes mee geconfronteerd. En uh, ja, die wenst zich niet uh, te houden aan de uitkomsten ervan en ook niet uh, de afspraken uh, die we gemaakt hebben in het convenant. Uh, met betrekking tot die uitkomsten. Ja, want hij zou 42.000 euro verduisterd hebben. Ja. En in dat convenant was afgesproken dat hij dat terug zou betalen in een jaar. Precies. De, de, de hoogte van het bedrag zou vastgesteld worden door onafhankelijk uh, forensische accountants. Dat is inmiddels gebeurd. Uh, die heeft kunnen vaststellen dat er in ieder geval bijna 39.000 euro ontrokken is. Mm -hmm. En uh, ja, wij, wij willen dat geld terug hebben ten behoeve van de daklozen. En daar hebben we... De heer Van der Roes mee geconfronteerd. En uh, ja, die, uh, die betwist de hoogte van, uh, van zijn onttrekking en nog steeds. Dus dat is uh, ja dan kunnen we niet anders doen dan invulling geven aan de uitkomsten van het convenant die we opgesteld hebben en aangifte doen bij de politie. Want in eerste instantie is Van der roes daar dus wel mee akkoord gegaan. Ja, hij heeft een handtekening gezet onder een convenant, dat hij akkoord gaat met een onafhankelijk onderzoek en dat hij zich zou conformeren aan de uitkomsten. En dat alle onduidelijkheden die niet aan waren met betrekking, direct aan waren met betrekking tot, tot de onttrekkingen, dat het ook voor zijn rekening zou komen. Ja, het lijkt me een hele harde en duidelijke afspraak. Ja. Ja, en daar, daar wens hij dus nu geen invulling aan geven. Het komt er gewoon op neer dat alles waarvan jullie denken dat heeft hij verduisterd, dat moet hij terugbetalen en dat bedrag Precies. vindt hij te hoog. Precies. Ja, en hoe, wat gaat er dan nu gebeuren? Want jullie doen aangifte en dan proberen jullie op die manier het geld terug te vorderen? Ja, als, als, als, als, als hij het niet uh, op basis van een, uh, een, uh, een schriftelijke afspraak wil doen... dan is kijken of uh, justitie dat voor elkaar kan krijgen. Ja. Hebben jullie nog wel contact met elkaar? Uh, nee, alleen dat gaat via advocaten. Oké, okay, dus er is wel op zich contact met Van der Woest ja. hierover. Ja. Want ja. was hij op zich bereid wel om een deel te betalen? Ik neem aan ja, als je akkoord gaat met zo'n dat je dat die bereidheid er is. Ja, nee, maar nog sterker. Hij heeft ook een deel betaald. Hij heeft 15.000 euro terugbetaald. Oké. Okay. En dat vindt hij? Dat dat het enige is wat hij hoeft te betalen? Nee, nee, nee. nee. Hij heeft uh, later, na het rapport gepresenteerd is, heeft hij gezegd van, uh, dat, uh, dat volgens, uh, volgens hem uh, het ongeveer 27.000, 28 28.000 bij elkaar is. Maar uh, de laatste, de laatste 10.000 zegt, zegt hij van, uh, die, die zijn niet van mij. Ja, dat, uh, dat is alleen maar aan te maken als hij volledige openheid van zijn eigen administratie geeft. En dat weigert hij. Dus ja, het lijkt me zo simpel. Als je onschuldig bent, dan uh, le leef je daarvoor dan bewijzen bewijs aan. En dat werkt, uh, werkt hij dus niet aan mee. Dus ja, dan... Uh, ...houdt alles op. Heeft hij al gereageerd naar jullie toe op de aangifte? Uh, nee, nog niet. nog niet. Alleen dat, dat wij uh, natuurlijk een laatste brief van de week hebben gestuurd... ...met, met dit ultimatum waar hij ja, niet op ingegaan is. Ja. En waarom is er niet besloten om dat jaar af te wachten? Omdat dat in principe de deal was van binnen een jaar terugbetalen... Ja, maar als je, als je nu al aangeeft uh, dat je niet akkoord gaat uh, met uh, de uitkomsten van dat onderzoek, terwijl je dat schriftelijk met elkaar af hebt gesproken en je wil daar geen invulling aan geven, ja, dan kan je natuurlijk geen enkele vertrouwen hebben dat dat geld terugkomt. Uh. Ja. Ik dank u wel voor uw uh, snelle toelichting. net was dat voorzitter van de Stichting Straatnieuws. 2014 wordt een cruciaal jaar voor Afghanistan. In april houdt het land presidentsverkiezingen. Aan het eind van het nieuwe jaar moet de nieuwe president het land zonder westerse militairen onder controle houden. Want er blijven na 2014 alleen een paar duizend Amerikanen over. Al is dat, dit, al is dat zelfs nog niet eens zeker op dit moment. Midden in Kabul, daar zetelt de Nederlandse ambassadeur Han Peters in een zwaar beveiligde compound... die vanuit daar Nederland en de Nederlandse belangen behartigt. En hij is nu eventjes terug in Nederland, meneer Peters. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het fijn eigenlijk om even hier weer te zijn? Ja, het fijne van terug zijn is dat je gewoon weer uh, rond kunt lopen, op de fiets kunt zitten... en je lekker kunt uh, nat laten regenen. Ja, vrij bewegen, eventueel zelfs nat laten bewegen. Ja, zelfs dat is, uh, is nog mooi. Ja, want, want schetsen u eens even de situatie zoals u er in Afghanistan bij zit. Uh, u zei het al, we zitten op een, uh, op een uh, goed beveiligde compound. Uh, maar natuurlijk... Uh, ik word niet betaald om in de keller te gaan zitten. Dus uh, ik moet zoveel mogelijk eruit. En dat kan ook wel. We hebben uh, goede veiligheidsvoorzieningen. Dus uh, ik ga er alleen, alleen uit met, uh, met beveiliging. Dus ik kan niet zelf zeggen van nou, ik loop even een blokje om. Nee. Dus je moet het meer plannen. Maar uh, het is prima te doen. Want eventjes naar buiten lopen en zo, dat is er gewoon niet bij. Nee, uh, daarvoor zijn de risico's in ieder geval uh, helaas nog te groot. Dus uh, vandaar dat we het nog wel met uh, goede maatregelen moeten, ja. moeten stellen. He Hebt u wel eens iets meegemaakt in die richting? In die, in die zin dat u uh, ja, nou ja, onder vuur ligt, dat bedoel ik dan in dit geval figuurlijk, hoop ik. Nee. Kijk, uh, gelukkig is het uh, laatste half jaar in Kabul het aantal aanslagen echt uh, flink uh, teruggelopen. Maar goed, er gebeurt wel eens wat. En wat je dan ja, je hoort, uh, af en toe wel eens knallen. En dan uh, is het soms een gasfles, soms is het helaas uh, een, uh, een aanslag. Ja. Uh, zelf heb ik gelukkig nooit uh, me in een uh, vervelende situatie bevonden. Nee. Maar is het wel al... een onveilig gevoel? Nou, een veiligheidsgevoel is natuurlijk heel, heel persoonlijk. Ik moet zeggen, en dat zeg ik niet omdat ik uh, stoer wil klinken. Het doet mij niet zo heel erg veel. Uh, ik heb in Zuid-Afrika gezeten en daar heb ik een keer een inbraak gehad. Dat geeft me zeg maar, persoonlijk veel meer aan. Maar dit is anoniemer. Als je pech hebt, dat je pech. Maar die kans is niet zo groot. Nou, hoe kunt u toch dan uh, onze ogen en oren zijn? Want u ziet daar dan namens Nederland. Ja, nou ja, ik ga natuurlijk ook wel veel, uh, veel eruit. Dus uh, elke dag heb ik meestal wel uh, een paar afspraken buiten de duur. Voor, ook, dat geldt ook voor mijn, uh, voor mijn collega's. Dus uh, uh, het enige verschil is dat je gewoon uh, ja, niet op je fiets stapt, maar in uh, een auto... En dat er wat meer veiligheidsmaatregelen worden genomen dan, uh, dan normaal. Maar we gaan er gewoon uit. We, we zien, we praten, we kijken. Uh, en daarmee kunnen we ons toch een hele goed beeld uh, vormen van wat er zich uh, afspeelt. Ja. We, we volgen u ook een beetje op Twitter. En u uh, twitterde ook. 2014 wordt inderdaad een cruciaal jaar voor Afghanistan. Ja. ja. Waarom? Nou ja, U zei het al in de inleiding. Uh, president Karzai, de huidige president, die uh, kan in ieder geval niet meer herkozen worden. Dus die moet sowieso plaats gaan maken. Dus er komt een ander. Uh, nou, dat geeft de ene kant uh, hoop, de andere kant ook weer angst. Hè. Mensen zijn ook weer onzeker over wat gaat het brengen. Uh, verder uh, de, uh, zal de huidige NAVO-missie in ieder geval aflopen, eind van het jaar. Uh, het ziet ernaar nou uit dat er wel een vervolgmissie komt, maar die zal stukken kleiner zijn. Dus de Afghanen moeten echt zelf nu hun veiligheid uh, gaan verzorgen. En uh, nou ja, dat is altijd natuurlijk met veranderingen. Dat geeft ook veel onzekerheid bij mensen. Hè. Mensen zijn ook uh, ja, best wel uh, uh, natuurlijk benieuwd naar hoe het dit jaar gaat lopen. Ja, kunnen ze dat, de Afghanen? Jawel, in die zin dat uh, de, de, de Afghaanse strijdkrachten echt de afgelopen tien jaar enorm zijn uh, verbeterd. Um, maar ja, het is niet dat je zo in, in tien jaar natuurlijk een supermoderne uh, leger hebt. Uh, nou hoeft dat ook niet, want uh, uh, ja, op dit moment is het de belangrijkste dreiging kom, kom van binnenuit. Er zijn vaak opstandelingen. Uh, dus je hebt niet uh, altijd even moderne apparatuur nodig. Maar uh, je moet zorgen dat, uh, dat spullen goed onderhouden worden. Dat je genoeg inlichting hebt om te weten van waar je moet ingrijpen. En dat is best een, uh, een moeilijk te leren proces. Ja, want je hoort dus wel steeds berichten daar vandaan. Er zijn groepen die zeggen, nou, laat die Amerikanen zo snel mogelijk weggaan. Mm -hmm. uh, er zijn ook mensen die zeggen, nee, ze moeten juist nog wel even een tijdje blijven. Nou ja, ik, ik, het zit er een beetje... In de ene kant, uh, minder buitenlandse troepen betekent ook minder... Uh, zeg maar, bij sommige Afghanen het gevoel van, uh, van, van een vijand te hebben. Hè. Vooral de Taliban probeert dat sentiment enorm uh, op te kloppen. Aan de andere kant, uh, Afghanen kunnen heel veel zelf... Maar uh, hebben nog wel behoefte aan uh, zeg maar, advies. Hoe, do hoe doen we dingen? Hoe kunnen we dingen beter plannen? Hoe kunnen we dingen beter organiseren? En daarvoor is het wel goed dat er nog buitenlandse troepen blijven. Maar dus veel minder. En in een uh, adviserende rol. Ja, en de Amerikanen zitten te wachten op uh, dat Karzai, de huidige ja. president... Een, een verdrag ondertekent. Ja. Uh, dat doet hij nog steeds maar niet. Waarom niet? Nee, ja. Um, dat is eigenlijk de grote vraag voor, uh, voor iedereen... Uh, uh, zelfs uh, ontschoonmaakpersoneel van de ambassade is voor uh, het tekenen van dit, uh, dit akkoord. Um, ik denk dat hij doet omdat hij uh, ja, nog zo lang mogelijk politiek relevant wil blijven. Uh, in heel veel andere landen zou je als uitgaande president natuurlijk... Uh, wat ze op het Amerikaans noemen een leemduk zijn... Nou, dat wil hij niet zijn. Uh, maar ik vind wel dat hij uh, de inzet wel erg hoog ja, heeft geweldig. gemaakt. Hij strijkt hiermee wel de Amerikanen tegen de haren in. Ja, die maar zeggen ik... straks, we gaan alles terugtrekken. Niet die 10.000, want dat staat in dat verdrag... die dan nog achter zouden ja, blijven. Maar nog belangrijker vind ik eerlijk gezegd... dat hij uh, juist de Afghaanse bevolking hiermee niet helpt. Omdat uh, uh, nou ook natuurlijk in onzekerheid uh, wordt er minder geïnvesteerd. En uh, even los van... Uh, het feit dat het akkoord uh, die, die troepenpresentie op de lange termijn moet garanderen... is het voor mij nog veel belangrijker dat gewoon het meer uitstraalt. Dat er uh, meer zekerheid is, meer garantie voor de toekomst. Uh, dus tekenen is gewoon ook echt voor de Afghanen zelf veel beter. Maar goed, uh, het is een slimme politicus. En hij zal uh, uh, denk ik tot het, uh, het zo lang mogelijk uh, proberen uit te stellen. Is bekend hoe de andere presidentskandidaten daarin staan? Ja, Wat bijna, willen? ja bijna allemaal... Uh, Bijna allemaal zijn ze gewoon voortekenen van, van die uh, BSA. En, uh, dus die wordt ook wel getekend. De vraag is alleen wanneer. Maar, ja. uh, maar alle anderen zijn er, uh, op, nou, op een enkele uitzondering naam misschien, uh, zijn ze allemaal voor. Ook als, als, zij, als zij zouden tekenen en het gewoon doorgaat, hoe groot is de kans dat Afghanistan toch weer een, een stuk terugzakt zeg maar, ten opzichte van wat er de afgelopen jaren is bereikt? Ja, ik ben, moet ik zeggen. Uh, geen, geen raspessimist. Uh, kijk, het, het paradijs op aarde gaat uh, dit jaar niet uh, losbreken in Afghanistan. Um, ik verwacht uh, dat er uh, ups en downs zullen zijn, maar ik verwacht ook niet dat het in een enorme chaos wordt. Um, de belangrijkste verdienste denk ik van de afgelopen tien jaar is dat er een hele generatie naar school is gegaan. Als er voldoende stabiliteit blijft om nog een generatie naar school te laten gaan, dan zie ik dit land echt wel de goede kant op gaan, maar... Dan heb je natuurlijk wel voldoende stabiliteit nodig dat mensen gewoon dat kinderen naar school kunnen. Um, dus er zijn risico's. Uh, het zal heel uh, uh, af en toe best wel lastig zijn, er zullen terugvallen zijn, maar ik denk. Ik ben niet zo pessimist. Ik denk dat er uiteindelijk dat het de goede kant op gaat, maar dat duurt nog wel eventjes. En ja, dat... Want je mag dat ook hopen, toch? Het heeft op zich uh, ons Nederland ook genoeg gekost. Ja. Zowel aan slachtoffers als geld. Dus ja. dan mag je toch hopen dat die investering doorzet en dat het wel ergens toe gaat leiden. Ja, uh, hopen mag je natuurlijk altijd. En uh, dat geloof ik ook wel. Maar dit zijn ook processen van lange adem. Uh, uh, dus uh, als je kijkt naar ook in Nederland, hoe lang we over bepaalde ontwikkeling hebben gedaan, dan. Uh, uh, ja, dan, dan heeft dat ook gewoon in Afghanistan veel tijd nodig. Ja. Wat, wat is eigenlijk de rol van de Taliban uh, in, in die toekomst van Afghanistan? Um, ja, ook binnen de Taliban heb je natuurlijk verschillende stromingen. Je hebt gematigden, je hebt uh, uh, degene die nog een zeg maar, gewapende strijd willen voortzetten. Mijn gevoel is dat uh, uh, ook binnen de Taliban een zekere oorlogsmoeheid uh, ontstaat. En de meeste politici in Afghanistan vinden dat de Taliban uiteindelijk deel moet uitmaken van het politieke bestel. Ik denk ook dat uiteindelijk via vredesonderhandelingen je moet proberen een oplossing te vinden. Waar wij natuurlijk als Westen dan heel erg op moeten letten is dat dat niet ten koste gaat van, van mensenrechten en vooral van vrouwenrechten. Ja. Met andere woorden, ik denk dat het in het belang van Afghanistan is dat de Taliban uiteindelijk weer deel gaat worden van het politieke bestel, maar niet ten koste van... Uh, van alles. Want u merkt ook echt in, in uh, Kabul bijvoorbeeld... dat, uh, dat daar uh, de boel echt veranderd is ten opzichte van, een, ja, van jaren geleden. Absoluut. Ook, ook, voor, ook voor vrouwen bijvoorbeeld. Ja, um, kijk, Afghanistan is nog steeds een erg conservatief land. Maar als je bijvoorbeeld kijkt in Kabul... als je rond de universiteit uh, uh, rondloopt... dan zie je uh, ja, jonge vrouwen in spijkerbroeken uh, en hoge hakken. Die zijn nog wel uitzondering. Maar die zijn er wel steeds meer. En ik, ik kan me ook niet voorstellen dat de Taliban ooit nog Kabul zal kunnen innemen. Uh, dat zal wel kunnen, bijvoorbeeld in, in provincies op het platteland. Maar de grote steden daarvoor is echt... Ja, te veel uh, ontwikkeling heeft er plaatsgevonden. Dus dat, dat, gaat, dat zie ik gewoon niet meer gebeuren. Ja. Komt u nog wel eens in Oeroesgang? Ja, uh, ik ben dat laatste keer uh, eind oktober geweest. Uh, nu zijn de Australiërs uh, vertrokken vorige maand. Uh, dus uh, uh, dat maakt het wat lastiger nu om daar naartoe uh, te gaan. Omdat er uh, op dit moment geen zeg maar, veilige plek is waar je, waar je kunt landen. Maar uh, uh, ik hou wel regelmatig contact met uh, mensen uit Oerzegam. Want ik wil natuurlijk heel graag weten van hoe gaat het nu daar? Het is een wat geïsoleerde provincie. En uh, nou, de komende maanden zullen we gaan kijken of die veiligheid die er, uh, die er was... of die ook uh, ja. door blijft gaan of dat het... Uh, of we daar een terugval krijgen. En, en hoe gaat het daar, is uw indruk? Want wat Guylaine ook zei, we zijn daar geweest. Er zijn slachtoffers gevallen. We hebben daar een hoop geld in gestoken. Ja, kijk, de aanwezigheid van zowel de Nederlanders als de Australis heeft echt een hele goede invloed gehad op bijvoorbeeld de bedrijvigheid. Er is meer handel, de verbindingen zijn beter. Het onderwijs is beter. Maar goed, nu moeten de Afghanen het echt helemaal zelf doen. En uh, uh, ja, we zullen moeten gaan kijken, op dit moment gaat het goed... maar we zullen moeten gaan kijken hoe dat in de toekomst zich verder ontwikkelt. Als we het echt op eigen kracht weer moeten doen. Ja, en ja. zo'n provincie heeft natuurlijk ook het nadeel dat, uh, dat heb je natuurlijk in Nederland ook... mensen trekken naar de stad, uh, gaan naar de universiteit... en hebben dan meestal niet veel zin om weer terug te gaan naar hun oude plek... maar die willen in de stad blijven. Dus zo'n provincie kampt ook met uh, het punt dat het moeilijk is om bijvoorbeeld doktoren of uh, leraren te bewegen om weer terug te gaan naar, uh, naar een geboorteplek. Omdat die mensen denken, ja, ik kan, uh, in Kabul kan ik meer doen. Ook daar hebben ze krimpgebieden dus. <laughs> ja, zeker Kijk eens aan. Uh. <laughs> nou, nou hebben we het al over, he. u zit daar om de belangen van de Nederlanders... van <laughs> Nederland te behartigen. Wat zijn onze belangen daar? Um, de, de oorlog uh, in Afghanistan is begonnen natuurlijk drie weken na 9-11. Dus was een reactie op uh, de, de aanslagen. Dus het eerste doel was om ervoor te zorgen dat Al-Qaeda en andere terroristische groepen... niet opnieuw Afghanistan zouden kunnen misbruiken... om uh, een bedreiging te vormen, ook voor de rest van de wereld. Dus dat blijft nog steeds een belangrijke factor. Verder hebben we natuurlijk... als Nederland stellen we ja, het mensenrechtenbeleid erg, erg hoog. U weet, de positie van vrouwen in Afghanistan is niet makkelijk. Dus we proberen ook met onze projecten... ervoor te zorgen dat we de positie van vrouwen verbeteren. Dus dat is ook een belangrijke reden om daar nog steeds actief te zijn. Ja. Volgende week weer naar Kabul. Veel plezier. Ja, bedankt. En, en okay. dank voor het gesprek. Oké. Okay. Dat is de ambassadeur in Afghanistan. Onze man daar. Han Peters heet hij. Tot 12 uur. De KRO en CRV. Op Radio 1. Heet eigenlijk Christel de Haak, artiestenaam Chris Berry... van een jaar of twee geleden. Love Trip. Op de eerste dag van het referendum in Egypte over een nieuwe grondwet... is een bom ontploft bij een rechtbank in Cairo. Maar geen gewonden, maar het gebouw is flink beschadigd. NOS-correspondent Sander van Hoorn is daar in Cairo. Sander, is die aanslag al opgeheist? Nee, zitten. nog niet. Uh, het was voordat uh, de kantoren en ook de stembureaus opengingen. gingen. Al een beetje twijfelachtig natuurlijk of dit te maken heeft met dat referendum, uh, met het verzetten tegen. Uh, maar ja, er is verzet het referendum niet voor niks, dat er vandaag enorm veel leger en politie op straat is. En desondanks dus inderdaad een ontploffing, een bomaanslag bij een rechtbank in Cairo. Ja, de moslimbroederschap, dat is bekend, die boycott het referendum. Ze, willen niet, ze hebben niet aan die grondwet mogen meeschrijven, dus willen ze er ook niet aan meedoen. Uh, ja. Is de kans groot dat zij op een andere manier van zich gaan laten horen? Nou ja, dat is wel het idee. Ze willen demonstreren. Vreedzaam is dan uh, de officiële boodschap daarbij, maar ja, vreedzaam in Egypte kan al snel uit de hand lopen, dus iedereen houdt zich toch wel een beetje vast. En dat is met name relevant voor de grote groep Egyptenaren. Kijk, moslimbroederschap is een grote minderheid, maar de meerderheid van de Egyptenaren nog altijd, denk ik, heeft een buik vol van die instabiliteit, van die demonstraties, van die afgesloten wegen en van, zoals vanmorgen, die bomaanslagen. Zij zullen uh, stabiliteit willen en zij zullen dus stemmen voor het referendum. Ja, er zit geen link verder tussen een afsplitsing van moslimboederschap en die aanslagen. Ja, dat is speculeren op dit moment. De stembussen zijn inmiddels open. Kleine, wat is het uurtje? Anderhalf uur? Jij gaat van stembureau ja. naar stembureau. Wat is je beeld tot nu toe? Ja, toch wel uh, rijden, ondanks die oproep tot een boycott van de moslimbroederschap. Uh, het zijn natuurlijk uh, we weinig stembureaus op heel veel Egyptenaren. En het is niet officieel een vrije dag, dus bedenk hoe je dat zelf zou doen. Je gaat voordat je naar je werk gaat of ver van thuis komt. Dus in de ochtend drukte en aan het einde van de dag drukte. En het is twee dagen lang, begreep ik? Twee dagen lang, ja. Omdat het geen vrije dag is om de mensen toch de mogelijkheid uh, te bieden... om uh, te kunnen stemmen. En ja, uh, ik denk toch wel dat heel veel mensen die uh, uh, ja stemmen, uh, wel naar die stemmen zullen gaan uh, vandaag. Want uh, het is belangrijk om hun stem te laten horen, omdat dit het begin is van een uh, proces, een nieuwe grondwet. Een betere grondwet, waar ook weer wel wat op aan te merken is, maar een betere grondwet dan die die onder de moslimbroederschap geschreven was. En het moet het begin zijn van een proces, een proces wat later in het jaar moet leiden tot presidents- en parlementsverkiezingen. Ja, want vooruit loopt op die uitslag, waarschijnlijk gaat het er wel komen. Die, komt hij er wel doorheen, die nieuwe grondwet? Die nieuwe grondwet, ja... Dat... Waar je op wil letten vanavond, of morgenavond, dus eigenlijk bij de uitslag, is de opkomst. Eh, hoeveel effect de boycott van de moslimbroeders heeft gehad. En bij een hoge opkomst en een overtuigend ja, dan kan je de volgende stap ook verwachten. Dat is namelijk dat de populaire legerleider al Sisi zal zeggen: ja, met dit mandaat van het volk, want zo gaat hij dat dan zien, zal ik me kandideren voor het presidentschap. Dankjewel. Voor nu, NOS-correspondent Sander van Hoorn vanuit Egypte. De ochtend. Stand.nl We beginnen aan de nieuwe ronde van Stand.nl. De stelling vandaag: Gedetineerden moeten zelf betalen voor hun gevangenschap. Uh, die moeten straks 16 euro gaan meebetalen aan hun eigen gevangenschap. Dat staat in het plan van het duur opstelten en teven. Volgens de bewindslieden is het niet eerlijk... dat de kosten van de gevangenisstraf voor rekening van de belastingbetaler komen. En dus moeten de gevangenen zelf een deel van die kosten gaan betalen. Gerard Schouw is van D66, zei gisteren bij BNR... dat hij niet verwacht dat het plan erdoor komt. Teven is er een meester in om plannetjes te presenteren... die uiteindelijk niet doorgaan. Dus ik hoop dat dit plannetje ook op die lijst komt. En ik moet nog even zeggen dat in 2008 staatssecretaris Al Bayrak ditzelfde uh, probleem uit en heeft onderzocht... en dat toen de conclusie van de Tweede Kamer was... niet doen, want het werkt niet. Is het terecht dat de gevangenen gaan meebetalen aan hun eigen straf... of zorgt het plan van Teven opstelten voor grote financiële problemen... voor deze ex-gevangenen? Daarom deze stelling gedetineerden moeten zelf meebetalen... voor hun gevangenschap. Wilt u reageren op de stelling? Dan kan dat via het gratis telefoonnummer 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl... Twitter met Hekje Standpunt, als het kan, eens of eens. of download de gratis Standpunt.nl-app... en ook via die app kunt u reageren. Maar er wordt al hier en daar wat gereageerd, uh, Guylaine. Ja, de eerste stemmen zijn uitgebracht op de site... en ook wat reacties daarbij, van tegenstanders bijvoorbeeld. Ze kunnen de gedetineerden beter laten werken voor kost en inwoning. Nu hebben ze te veel vrijheid en dure cursussen... om hen bezig te houden in gevangenissen. Gewoon werken van 9 tot 5, dan weten bewakers ook waar ze mee bezig zijn. Uh, iemand anders schrijft... gevangenen na uitzitten van de straf met een schuld opzadelen... Dat maakt recidieve kans vast kleiner. Hashtag, we worden geregeerd door idioten. Dat was enigszins cynisch voorstanders van het voorstel. Uh, de PVV bijvoorbeeld, die zegt, dit voorstel heeft de PVV jaren geleden al gedaan. Al dus PVV-kamerlid Lilian Helder. We hebben altijd gezegd, tegen gratis kosten in woning te zijn, de hardwerkende burger die zich wel aan de wet houdt, krijgt ook niks gratis. Nou met Marcoes nog. Die twittert, oké, okay, maar mag niet nadelig zijn voor resocialisatie en bestrijding van recidive. En daar draait het natuurlijk wel een beetje om. Gedetineerden moeten te zelf betalen voor hun gevangenschap. Dat is de stelling. U kunt reageren. 0800-1101. Gratis nummer. Via de website www.stand.nl Twitteren eens of oneens met Henkje standpunt. Of reageer via de gratis te downloaden. Stand.nl app. Dit is Radio 1.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 Duizenden kilo's afgekeurd Frans paardenvlees... zijn toch terechtgekomen in Nederlandse winkels... dat zei staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer. Het vlees kwam door gesjoemel met papieren... bij vijf Nederlandse bedrijven terecht. En er wordt nu geprobeerd om producten met dat paardenvlees... nog uit de schappen te halen. De risico's voor de volksgezondheid zouden vrijwel nihil zijn. In Den Haag heeft de grote politiemacht de harde kern van de groep jongeren opgepakt. Zeker 200 politiemensen <coughs> werden ingezet om 11 leden van de groep te arresteren. De jongeren worden verantwoordelijk gehouden voor een reeks geweldsincidenten en inbraken in Den Haag. En de populairste kindernamen van afgelopen jaar zijn Tess en Sam. Dat zegt de sociale verzekeringsbank, die onder meer de kinderbijslag regelt. Tess stond een jaar geleden op 10 en nu op 1. En op 2 en 3 staan opnieuw Sofie en Julia. En bij de jongens wordt Sam gevolgd door Levi en Bram. En dat zijn de hoofdpunten. informatie nog heel in de geest. Het is nog altijd bijzonder druk, bijna 100 kilometer file. Vooral bij Amsterdam nog lange files, op de A1 bijvoorbeeld, van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Naarden en tenslotte nog 8 kilometer. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Breukelen en Knopend Holendrecht 10 kilometer door een ongeluk. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Gaat waarschijnlijk nog een half uur duren daar. Op de A6 Lelystad Muiden... tussen Almere Buitenwest en de Hollandse Brug nog 9 kilometer. En op de A10 de ring van Amsterdam... een file van 4 kilometer tussen Kadule en Nieuwendam. Dat heeft te maken met een ongeluk bij de afrit Zeburg. Die is ook dicht. De politie doet daar op dit moment technisch onderzoek. En dat gaat waarschijnlijk nog tot half elf duren. Dan is het bij Rotterdam nog druk op de A16 van Breda naar Rotterdam... tussen Hendrik ido Ambacht en knooppunt Ridderkerk 4 kilometer. En op de A20 hoek van Holland Gouda tussen de knooppunt... Kleinpolderplein en Terberichtseplein ook 4 kilometer. De ochtend. Al 2014 in een middeleeuws kasteel wonen. Tim Schrijver en Renate Vos die kunnen daarover meepraten. want Zij zijn sinds kort de officiële bewoners van Slot Loevestein. Nu eerst de aanpak van faillissementsfraude gebeurt in Den Haag. De aanpak daar is zo succesvol dat de methode overal in het land navolging gaat krijgen. Vorig jaar werden 45 zaken behandeld. Dat is een record. En geschat wordt dat bij een kwart van de faillissementen namelijk fraude wordt gepleegd. Wouter Bos van het Openbaar Ministerie in Den Haag. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, Nederland kende vorig jaar 10.000 faillissementen en dan 45 zaken. Maar daar bent u wel tevreden over? Ja, zonder meer. Maar die 45 zaken, dat zijn zaken uit de Haagse regio. Um, van die 10.000 zaken, nou, daarvan is een hele grove schatting... dat er ongeveer een kwart van de gevallen faillissementsfraude wordt gepleegd. Uh, die 45 onderzoeken die wij hebben gedaan, dat zijn alleen zaken voor de Haagse regio. En dat is een ja, vier-, verviervoudiging ten opzichte van drie jaar eerder. Ja. Dus ja, wij zijn content. Want hoe wordt er fraude gepleegd bij een faillissement? Nou, in de kern komt erop neer dat iemand in het licht van een faillissement... bijvoorbeeld uh, dure bezittingen uh, uh, onttrekt aan de boedel. Um, ofwel dat iemand uh, uh, kort voor het faillissement... of na het uitspreken van het faillissement... gauw zijn hele administratie kwijtmaakt. Uh, ja, eigenlijk om het werk van de curator onmogelijk te maken. En Dan komt het er dus op neer als je personeel in dienst hebt... dat uh, iedereen met lege handen op straat staat... maar dat de oorspronkelijke eigenaar van het bedrijf... Het helemaal niet zo slecht vanaf komt. Precies. En dat is het, nou, dat is het ontwrichtende. Van, van die faillissementsfraude. Het gaat om vertrouwen tussen werknemers, werkgevers. Het gaat om vertrouwen tussen handelspartners onderling. En dat is uh, iets wat beschaamd wordt bij faillissementsfraude. Het is natuurlijk ook extra wrang. Als je ziet dat een, dat een bedrijf failliet gaat... jij met je, uh, je, rekeningen, je onbetaalde rekeningen blijft zitten... en uh, diegene start doodleuk onder een andere naam... weer een, een, een, een, precies zo'n soort gelijk nieuw bedrijf. Op. Ja, want het vermoeden dat... is dus dat dat in kwart van de gevallen dat dat gebeurt. Ja, dat is, nou, dat is een hele grove schatting. Uh, maar het, het gebeurt uh, zonder meer. En de maatschappelijke schade is ook gewoon groot. Hoe groot is die? En wat voor bedragen heb je dan? Nou. Uh, je praat. Kijk, wat wij aanpakken zijn met name de wat kleinere fraudezaken. Die, die belanden vroeger tussen wal en schip. Het probleem was eigenlijk dat de curatoren ze niet melden bij de politie. Omdat de politie ze niet oppakte. En de politie pakte ze niet op, doordat de curatoren ze niet melden. Nou ja, en die impasse die hebben we uh, doorbroken. Door uh, goede afspraken met de curatoren te maken. Door eerst een melding te doen. Wij bekijken die meldingen op haalbaarheid. Op het moment dat we denken, ja, daar zit een goede strafrechtelijke zaak in. Vragen we de curator om aangifte te doen. En volgt er ook daadwerkelijk een. Een, een strafzaak. Um, en dat kan oplopen tot nou ja, schade tot in de tonnen. De totale maatschappelijke schade als het gaat om fecimentsfraude. Dus ook met de grote zaken. Ja, dan praat je over, over, over vele miljoenen. Ja, wat de schatkist dus misloopt. Daar komt het dan op neer. Ja, wat, wat, wat schuldeisers. Maar natuurlijk ook de belastingdienst misloopt. Want dat is natuurlijk ook vaak een hele belangrijke ja. schuldeiser Want het kenmerkende dus aan jullie aanpak is die, dat nauwe contact met curatoren. Daar zit de kracht in. Ja, eigenlijk. Het is, het is eigenlijk eenvoudig. Uh, de, er is hier een officier justitie geweest die heeft de schouders eronder gezet... en die heeft gezegd, ik ga goede afspraken maken met de curatoren om te melden. Vervolgens ga ik ook goede afspraken maken met de politie... om die zaken daadwerkelijk, he, waarvan ik denk, van: hey, die zijn goed... Daar kunnen, we, daar kunnen we strafrechtelijk mee scoren. Die gaat de politie ook gewoon oppakken. En afspraken gemaakt met de rechtbank om op speciale themazittingen... die zaken te behandelen. Want wat voor straffen staan daarop? Nou, de, de, de, de straffen variëren van forse werkstraffen... tot uh, ook wel maanden gevangenisstraf. Er is bijvoorbeeld een zaak geweest van een meneer die uh, zijn administratie moest inleveren bij de curator... die heeft uh, uh, ondanks twee weken gijzeling, ondanks twee weken vastzetten... Uh, toch die hele administratie niet overgeleverd. Nou, die heeft uiteindelijk een half jaar gevangenisstraf gekregen. Vanaf nu dus uh, deze aanpak niet alleen in Den Haag... maar in het hele land van die faillissementfraude. Dank u wel, Wouter Bos, persofficier van Justitie. Martijn Grimmiërs, onze verslaggever, is uh, op de vakantiebeurs. En hij volgt daar de directeur van het Duits Verkeersbureau. Duitsland is vakantieland nummer één. Nummer één voor Nederland. En uh, ja, zij probeert nog steeds meer mensen vanuit hier naar Duitsland te halen, Martijn. Dat is het verhaal, toch? Ja, het is een vrouw met een missie vanochtend, wordt Duitsland aan de ma man brengen. En uh, ja, daarvoor krijgt ze dit jaar op de vakantiebeurs alle ruimte... Want Duitsland is het jaar gasland. En dat betekent dat je niet alleen een eigen gedeelte hebt. Maar ook verspreid over de hele beurs zie je stukjes Duitsland oplichten. Eh, we lopen nu eh, over het, zeg maar het eigen gedeelte hè, van Duitsland. Ik zie daar al prachtige tafels gedekt met uh, rood-witte witte blokjes. Ja, dat is ons Duitse restaurant in Halle 9, met traditionele keuken, maar ook bijzondere vegetarische maaltijden. Ja. Ik denk, hier kan je echt lekker eten. Wordt alles voor de goede inspectie nog even onderworpen? Heeft u alles al bezocht? Nou ja, nu is het serviceteam net aangekomen. De keuken is al bezig, sinds zeven. Um, ik denk, wij zijn bijna klaar. Zullen we eens een klein stukje gaan lopen over de beurs? Hier uh, een wijnbar. Ja, wij hebben voor de eerste keer in Wijnbaar onze eigen stand. Dat doen we samen met het Duitse Wijninstituut. En hier krijg je lekkere Duitse rieslingen die je ook in Nederland kan kopen. Dat is echt deel van de culinaire route hier op de vakantiebeurs. En ik denk dat is echt een, een grote aanrader. Duitsland staat al jarenlang op nummer 1 bij de Nederlanders als het gaat om vakantie. Hoe kan dat nou? Nou ja, wij zijn echt zo'n leuke vakantiebestemming. Wij ja, zijn... dat zou ik ook zeggen als ik directeur <laughs> was van het Duitse verkeersbureau. Nou, kijk maar, wij hebben een verrassend veelzijdig aanbod voor elk wat wild. Wij zijn dichtbij, wij hebben een unieke prijs-kwaliteit verhouding. Wij, ja, wij, wij hebben altijd nieuwe thema's met die we Duitsland belichten. Ik Geen denk wij zijn een fantastisch vakantieland. Dus ik weet het goed te verkopen. We lopen nog even hier het, het hoekje om. U, nee, woont zelf al, u woont zelf sinds 2008 in Nederland. Ja, en ik vind het hier geweldig. En ik vind het ook leuk dat Duitsland zo dichtbij is. Kijk maar hier rond. Hier hebben we geheim over de grens. Vijf vakantieregio's die, ja, die je in, in twee uurtjes kan bereik, bereiken. Daar nou woont, nou woont u zelf vijf jaar hier in Nederland. Hè? Is het dan ook dat je Duitsland meer gaat waarderen op zich. Nou, dat Nederland is eigenlijk ook wel leuk. Nou, ik vind Nederland echt een prachtig land, maar ik vind Duitsland echt um, een unieke vakantiebestemming, omdat het zo veelzijdig is. Wat mist u zelf persoonlijk het meest aan Duitsland? Ik mis persoonlijk echt de ongerepte natuur, maar ook de verschillenheid van de regio's ja, en van onze steden. Wij zijn toch ja, in het noorden van Duitsland zo helemaal anders dan in het zuiden, in het westen, zo anders dan in het oosten. En eh, ja, dat, dat vind ik echt geweldig. En, eh, ja. nou, hoeveel miljoen Nederlanders gaan naar Duitsland? Ja, wij hebben rond drie en, eh, drie een half miljoen vakanties eh, in, nee, eh, van Nederlanders in Duitsland. 11 miljoen overnachtingen in bedrijven met meer dan negen bedden. Maar als je al die kleine bedrijven nog dat, hm. daarbij telt... dan zijn er toch drie, 23 miljoen overnachtingen van Nederlanders in Duitsland. En, en, en, en, de, wij... en na deze vakantiebeurs wat moet dan het doel zijn? Waar gaan we naartoe? Vanochtend, wat is het doel? Nou, het doel is... om van, met drie, on... nemen we van 23 miljoen overnachtingen moeten we naar de 25 of naar de 30 miljoen? Nou, daar gaan we naartoe. Hè? Nou. Samen nee, van... gaan we dat doen met onze 100 Duitse partners en regio's die vandaag hier met ons vertegenwoordigd zijn. Nou ja, met zo'n met zo spraakwaterval, volgens mij, jurk, moet het wel lukken. Zoveel overnachtingen in Duitsland vanuit uh, Nederlanders. Michele Klaren, ik volg haar de hele ochtend. Ja, ja, en je wordt tonnetje rond Martijn na zo'n week. Want gisteren dus uh, die horeca beurs en nu dit weer. Dit is Radio 1. De ochtend. Neemt het ervan. Martijn Grimmer is dus op de vakantiebeurs. En wij zijn er de hele ochtend tot uh, 12 uur. KRO, NCRV op Radio 1. Beetje hoekentakken muziek, eind jaren 70. Pieter Tosh en Mick Jagger samen. You don't look back. Every it's got that run running from. ta There's something that can't be done. Don't look back. Pieter Torch, Mick Jagger. Ik weet nog dat uh, Pieter Torch toen op pingpong optrad En toen was de hele dag het verhaal dat Mick Jagger ook op het podium zou komen. Maar die is geloof ik alleen maar bij het zwembad gebleven. Met een proxigret in zijn mond en bij de bierpomp. Er stond een opmerkelijke advertentie een half jaar geleden geplaatst. Beheerders echtpaar gezocht voor Slot Loevestein. Het nou, liep meteen storm, meer dan duizend mensen reageerden op die baan. Maar ja, uiteindelijk was het maar voor twee mensen weggelegd... en dat zijn Tim Schrijver en zijn partner Renate Vos. Zij worden samen de nieuwe beheerders van Slof, Slot Loevestein. Tim Schrijver, goedemorgen. Goedemorgen. Dan denk ik, dan gaan we een romantische beschrijving krijgen van Slot Loevestein. Maar we hebben nu gewoon een live verbinding gemaakt met de kunstacademie in Breda. Ja. Want daar werk je nu nog. Ja, ik ben gewoon nog aan het werk en ik kan niet zomaar vrij nemen steeds. Dus wat uh, kon gelukkig hier. Ze waren zo aardig dat het allemaal mocht. Dus. Ja. Ja, het is wel een aardig contrast hè, wat jullie gaan uh, overkomen, denk ik. Straks in één keer slotbewoner worden. Ja, en van de stad naar, uh, naar het hele mooie rustige landleven, hè. Ja, je hebt allebei nu een baan, gewoon een leven ja. hier, van waar dat jullie dachten, hé, hey, dat gaan we doen. Ja, het is ook. Op een gegeven moment heb je soms zin in iets nieuws. Hè? En nu kwam deze uitdaging, het heerlijke wonen daar. Met die natuur, met ja, de, de hele uitdaging, dingen leren. Renate die gaat de bed breakfast doen en die kan heel veel tijd in de atelier besteden en aan de praktijk. En ik kan weer allemaal nieuwe dingen gaan leren. Ik weet niet, het uh, avontuur hadden we zoiets dan moeten we aangaan. Maar is dat dan een gekke bui dat je denkt... ach wat, we reageren, we worden het toch niet? Of hadden jullie echt de overtuiging... wij worden het nieuwe beheerderspaar? Nou, de overtuiging, wij worden het. Je wil het graag worden. En, uh, maar het was niet dat we zomaar even reageerden. We hebben er wel heel goed over gedacht van... moeten we reageren? En, uh, en hoe en wat gaan we het doen? Maar uh, ja, op een gegeven moment werd alles duidelijk... en kwamen we steeds verder. En vonden we het echt heel interessant. En hadden we er alleen maar meer zin in. Dus, uh, wat, wat, wat maakt jullie dan de goede kandidaten? Wat hebben jullie bijvoorbeeld waardoor je zo geschikt bent om daar te gaan wonen en werken? Ja, het is natuurlijk altijd heel moeilijk zeggen over jezelf. Ik weet in ieder geval dat alle eisen en functiedingen die in, het, in de vacature stonden, ja, dat past gewoon precies bij mij. Zoals ja, ik... daar zijn, wat heb je dan allemaal? Nou, het gaat alleen al om de diploma's van BHV, BHV-leider, brandmeldinstallatie, EHBO, zo'n soort dingetjes. Dat is een heel groot aspect. En het werk wat ik eigenlijk nu al die tijd heb gedaan, dus het conciërge op de kunstacademie, heel veel dingen komen daar ook gelijk mee, zeg maar. En uh, dus ik denk dat het gewoon allemaal heel goed moet gaan zo. En we zijn natuurlijk met z'n tweeën, waardoor ik niet in mijn eentje daar zal zijn. En uh, ik denk dat het perfect is. En ik heb begrepen dat jij ook in een ver verleden in een oud klooster hebt gewoond. Ja, zo ver is dat niet. Ik woonde nu nog eigenlijk. Oh, echt waar? Dus, ja, oh, dus ik, ik verruil echt het klooster uh, voor het slot. Dus zo'n grote overgang is het helemaal niet, joh. Nee, zo kan je het ook nog zien. Het is uh, ook al een heel mooi gebouw. En, uh, dus dat... Uh, Was dat het een strenge goed. procedure om dit te kunnen worden? Eh... Um, nou, het heeft in ieder geval wel een hele periode geduurd natuurlijk. Als het een half jaar geleden al uh, de factuur is uh, eruit gegaan. En er deden veel mensen mee. En de directeur, Ian, die wilde echt alle brieven goed gelezen hebben. Ze wilden het heel serieus nemen dit. En uh, daardoor duurde het heel lang. Dus ik neem aan dat ze het allemaal heel grondig hebben bekeken. Maar, uh... maar zijn jullie nog getest? Um, ja, we hebben een proefweekend meegedraaid. Dus uh, meewerken en daar gelogeerd en de hond mocht toen ook mee om te kijken hoe dat beviel. Voor hetzelfde geld hadden we een hele rare hond of zo, dat kan ook nog. Maar uh, ja, dat ging allemaal hartstikke goed. En uh, dan leer je gelijk, heb ik mijn mede of mijn collega, de medebeheerder, dat is Jacques. Daar heb ik mee uh, kennis gemaakt op een andere manier dan met een sollicitatiegesprek. dus uh, ja, dat is wel heel belangrijk voor mij, maar ook voor hun, denk ik. Maar Jacques moet ook tussen jullie in liggen in het hemelbed? <laughs> nee, dat, uh, Jacques die woont net wat buiten Poederooien. Dus ik ben degene die binnen het slot komt te wonen samen met Renate en de hond. En Jacques woont daar buiten. Maar die is, die is op afroep beschikbaar? Ja, nou, we, ja. Die, die werkt eigenlijk evenveel als ik. Alleen ik ben er s'nachts ook nog eens. En de dagen dat het eigenlijk dicht is, dan is het voor mij. Ja. Want ik begreep dat er altijd iemand op het slot moet zijn, hè? Ja, dat klopt. Dus je kan nooit meer samen naar de bioscoop of zo? Of dan komt Jacques even invallen? Nou, er zijn mogelijkheden dat als je dat op tijd aanvraagt inderdaad... dat iemand anders het tijdelijk kan waarnemen voor ons natuurlijk. Want je moet ook een beetje een leven, moet je natuurlijk wel blijven houden. Maar cao-waardig, zes weken vakantie... Dat dat zes, dingen Vijf Zes weken. is misschien een beetje overdreven, maar oh, we, we hebben recht op vakantie inderdaad, zoals ik in het CO heb gelezen ook. oh dat dus, allemaal wel, ja. Ja hoor, dat, dat komt helemaal goed. Nou, dat klinkt natuurlijk allemaal hartstikke romantisch wat jullie daar gaan doen. Dat je daar woont en wat je zegt in de vrije natuur en het allemaal prachtig uitzicht. En het... Maar is het wel zo romantisch? Het wordt gewoon knetterhard werken. Ja, dat, het wordt echt heel hard werken. Maar ik vind werken heerlijk. En zeker hard werken. En als het elke dag andere dingen zijn. Dan maakt het, het elke dag een nieuw feestje. Zo zeg ik dat wel eens. Dus ik zit daar niet tegen op. Nee. En alle ongemakken die je kan hebben van een oud pand. Dat dingen instorten of uh, alarmen in één keer allemaal afgaan. Dat is het Ja, die horen erbij. Maar dat ben ik gewend van de laatste 17 jaar. Dus dat is geen probleem. In het klooster gebeurt dat ook, wou je zeggen. Ja, en, en ik werk ook nog. Dus de kunstacademie is ook een oud seminarie. Dus ook een oud gebouw met heel veel brandmelders, rookmelders. En... Dus ja, die dingetjes die horen er denk ik allemaal bij. Maar het heeft ook weer de charme, zo'n mooi gebouw om te wonen. Ja, dat, uh, ik denk dat de positieve kant groter is dan de negatieve kant, hoor. Ja. En jullie hebben de sleutel in handen, hè? Ja, dat is er nogal een, hè? Ja, we, dus beschrijf hem eens. Hoe groot is die dan? Ja, dat is echt een, echt een grote. Die is groter Echt een kasteeldeursleutel. Dan mijn... Ja, dat is een, zo eentje is het er echt inderdaad. En elke ochtend maak ik daar het kasteel mee open en het eind van de dag weer mee dicht. Maar dat is echt een flinke, hoor. Dat... Uh... Kan je moet niet aan je broek het. hangen. Nee, ik wou het zeggen. Ik wil niet weten hoe jouw sleutelbos eruit ziet... zeg maar van alles uh, als je daar rond gaat lopen straks. Zeg, hebben jullie nog andere plannen met Slot Loevenstein? Mag dat überhaupt? Um, nou, kijk, wij moeten er nu in eerste instantie eerst beginnen... en wennen en kijken hoe is het allemaal precies. We zijn natuurlijk nog niet eens begonnen. En later is het wel, dat heeft de directeur ook gezegd... goed dat we ook meedenken over misschien veranderingen. En, uh, maar er zijn al behoorlijk wat veranderingen aan de gang op het moment... Dus daar gaan we gewoon eerst mee mee. En dan zien we wel of wij onze, onze ideetjes daar ook kunnen laten komen. Zeg ja. maar. Want je hebt dus in ieder geval de bed en breakfast. Of dat wordt dan in dit geval natuurlijk een suite and breakfast? Ja. ja, dat gaat Renate doen. Die, die doet dat en haar eigen praktijk. En ik doe die andere uren, die dus veel meer gaan zijn, doe ik voor de beheerder. Oké. Okay. En dat is gewoon het land goed, goed uh, overzien. Ja, ook. En uh, het verwelkomen van alle mensen die komen natuurlijk. Zorgen dat alle lichten aangaan, enzovoort, enzovoort. Dat, uh, en kunnen jullie een beetje goed samenwerken? Dat wordt natuurlijk ook wel spannend. Ik met, uh, met Jacques bedoel je? Of met, nou, met Renate. Ik, ja, Renate en ik zijn het beste koppel dat er is. Ja, dat, misschien ja. Uh, in de liefde, maar ook wel uh, op het werk. Ja, dat weet ik zeker. Dat, uh, en we hoeven natuurlijk niet heel veel samen te werken. Eigenlijk heeft zij haar functie. En ik heb mijn functie natuurlijk, hè. Ah, kijk, ze dus hebt het slim aangepakt. Ja, dat... Uh, nou, ga ervan genieten en veel succes daar. Ga ik zeker doen, hartstikke bedankt. Tim Schrijver dus, een van de nieuwe beheerders van Slot Loevenstein. Elke dag peilen we de stemming in een buurt... en deze week is dat in Amsterdam Oud-Zuid... een buurt waar God en de ergernis over politiek dicht bij elkaar liggen. De ochtend. De minimaatschappij. Ik heb wel even mijn jack aan, hoor. Beetje miserig. Ja. ja. <laughs> Dit is Kees Pichard. Hij werkt in de Bijbelkiosk tegenover het Museumplein. Vooral met dit misebeerd, zou je straks ook wel zien, dan komen mensen onder de uitstekende afdakjes schuilen. Een sigaretje roken, mensen die in de buurt werken of even lekker een droog plekje te vinden. En probeert hij dan contact te maken? Uh, uiteraard probeer ik een praatje te maken. Hoe gaat het ermee? Uh, ik vind het mooi dat het er is. Ik vind het mooi dat het kan bestaan, maar ik zal mezelf niet binnenlopen, want ik ben het absoluut niet gelovig. Met Marco Cantinotti dus geen gesprek over God, maar over bladmuziek. Nou, ieder boek heeft een verhaal. En uh, je kent de klanten, je kent de, de mensen die binnenkomen, je kent de stukken. Dus als mensen vragen van ik speel dat en dat, uh, kunt u iets aanraden wat ik eventueel ook zou kunnen doen. Wat binnen de mogelijkheden ligt. Dan proberen we daar altijd uit te komen. Ik ben inmiddels vierde generatie uh, Gansinotti die dit uh, bedrijf uh, bestieren. Uh, Meestal zit ik in die hoek, daar heb ik een beetje zicht op wat er binnenkomt. Hè? En uh, voor de gasten, ja... Nou, we hebben diverse verschillende gasten vanmorgen gehad. Gewoon eens even een praatje komen maken. Ja. ja. En wat zijn dat voor mensen die langskomen? Nou, vanmorgen begon met een dame van de jaren of 28. En als je nou als mensen zorgen hebben, wat doen we dan? Dat is wijs om te zeggen: God, We zien u wel niet, maar u bent er. Maak me zorgen we u kwijt. He? En zo verwijs je dus naar de helper die er is, de grote schepper. Maar het gaat om de relatie. En als je ziet dat iemand weer blij wegloopt. Ja, dat, dat, dan heb je een uh, goede dag. Ja, toch? Vinden ze u nooit vermoeiend dan? Uh, uh, ik hoor mezelf niet. Het schijnt nog drukke praten te zijn. Meestal loopt het toch wel af van dat ze zeggen... nou, meer dank u voor dat gesprek. Nou ja, dan is er toch iets overgekomen. Ja, dat heb ik ook gelezen, inderdaad. Omdat het rustig was, had ik eventjes de krant erbij kunnen pakken. Marco Canzinotti heeft het over de Belastingdienst die in Amsterdam onder toezicht is gesteld. Ja, terecht. Vrouw, u bent aan het Kansi ja. heeft het niet zo op politici. Absoluut niet. Nou ja, het is, uh, het is uh, nee. altijd hetzelfde liedje. Wie je ook kiest, uh, denk, het, het wordt uh, alsmaar minder. En uh, men blijft maar uh, weggeven en uh, niet controleren waar het heen gaat. En uh, ja, eigenlijk zou het gewoon meer regionaal gelever, uh, geregeld moeten worden zodat er een heleboel mensen tussenuit kunnen. Die dan misschien wat meer de straat op zouden kunnen. En dan. Uh, uh, erachter proberen te komen wat er nou werkelijk blijft onder de mensen. Wat leeft er werkelijk? Nou, dat alles maar altijd maar minder wordt. En uh, nooit eens een keer positief en. Ja. De straat op dus. Misschien kunnen politici dan een voorbeeld nemen aan Kees Pesjar. Hij doet niets liever dan mensen aanspreken. En ook een leuke, er komt net iemand voorbij, die of was bij de bank geweest, die stap. Hij zei, hé, hey, even een klein vraagje. Uh, 54 van de Nederlanders, dat is een standaard maar die hebben een bijbel in huis volgens enquête. Heb jij er ook een? Nee. En wat zegt hij? Ga erover nadenken. Leuk, uh, bedankt voor het gesprek. Denk ik Nou, dat denk ik ook. Ja. Als ik zeg, ik ga erover nadenken, ja. Ja. bedoel ik vriendelijk bedankt, ja, maar ik doe ook. er niks mee. Kan ook. Het is jouw keus, maar we hebben wat mogen delen als medemens. We moet elkaar niet lastig maken, Je mag ik elkaar bemoedigen? Ik ga er weer vandoor. Succes! Ja, en Tot ziens, dag! Ja. Anne van der Veen is dat deze hele week in Amsterdam Oud-Zuid. Wat een kruidenier die Teven zegt... met zijn 16 euro per dag hotelkosten voor gedetineerden. Welk ministerie betaalt de schuldhulpverlening? Dat is een van de reacties die binnenkomt op onze stelling... In vandaag. Gedetineerden moeten zelf betalen voor hun gevangenschap. Het crimefighters-duo Teven-opstelte hebben dat gelanceerd. Hè. 16 euro per dag moet je gaan betalen. En dan maximaal twee jaar als je vastzit. Nou, is het een goed plan of niet? U kunt bellen op 0800-1101. Ik vond deze ook nog wel leuk van Frank Scheurs. Als gedetineerden hun bijdrage in de kosten van de straf... niet willen of kunnen betalen... Krijgen ze dan gevangenisstraf? Dat 0800. Ik ben benieuwd naar 1101-stand.nl. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar. Als extra vrijwilliger wij, um, vinden wij dit een onzalig plan. Er zullen mensen zijn die het wel kunnen betalen. Maar de meeste mensen waar wij mee in aanraking komen en waar wij een steun in de rug zijn en een maatje. die kunnen ze dus absoluut niet betalen. Ik bedoel, die komen met een schuld al in detentie. Dan komen ze eruit. Ze hebben die schuld niet kunnen betalen, worden ze vervolgens weer in detentie gezet. Ons lijkt het als extra vrijwilligers veel beter om die mensen in de bak inderdaad aan de arbeid te zetten. Nu kunnen ze één dagdeel per week, één dagdeel werken, niet de hele dag. Ze krijgen na vijf en halve werkdagen ze 15 euro uitbetaald. En waar moeten ze dan die 16 euro per dag van betalen? Ja, maar daar valt een regeling voor te treffen, is het plan. Welke regeling? Een betalingsregeling. Oh ja, en hoeveel, hoeveel, ze komen uit die tentie. Ze hebben geen werk, ze hebben geen relatie... ze hebben geen geld, ze hebben geen woning. Waar moeten ze dan van betalen? Welke ja. betalingsregeling wil men dan treffen? Kijk, meneer Teve heeft nog wat vragen te beantwoorden. Dat is duidelijk. Ja, zeker weten. Ja, dank u wel. Schal.nl, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U spreekt met Bernadette van der Hoek. Bernadette. Ik heb u, ja, ik heb uh, het, uh, de stelling gehoord... en ik ben het er eigenlijk nog niet eens. Dat die uh, gedetineerden iets uh, moeten gaan bijdragen aan hun uh, hotelkosten. En waarom? Kijk, nou, omdat uh, uh, waarom zouden ze het niet moeten betalen? We zeggen uh, kosten, inwoning, eten, drinken van de staat. Uh, ze hebben een door hun gedrag of door hun het naar gemaakt. Hebben ze hebben zelf ja. naar gemaakt dat ze daar interesse is gekomen. En ik zie niet in waarom de betalen daar voor de ja. volle 100% er is nog iets anders. Ik nee, ja, ik ga u afbreken, want het is niet heel goed te verstaan. Dus het ligt niet aan uw mening, maar het is gewoon omdat de lijn niet zo goed is. En we zitten bijna aan de tijd. Ik kan het wel beter horen? Ja, ja maar, ja, maar ja. uw punt is duidelijk en we zitten aan de tijd. Dus ik ga mensen okay. oproepen om vooral ook te reageren. 0800-1101. U kunt reageren via de site www.stand.nl. Daar staat die stelling op. Daar hebben nu iets van 200 mensen op gereageerd. 62% eens met de stelling 38% oneens. Gedetineerden moeten zelf betalen voor hun gevangenschap. Kom maar op